Boekdistributeur en groothandel Libridis in Sittard heeft faillissement aangevraagd. Het bedrijf verkeerde al tijden in zwaar weer, doordat de verkoop van boeken daalt. De hele boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd boekhandelketen Selexis op het nippetje van een faillissement gered. Bij Libridis werken ruim 200 mensen. De Zwitserse sportman Ernst Bromaes, die als eerste mens van de bron... naar de monding van de Rijn wilde zwemmen, heeft zijn recordpoging gestaakt.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 Bromijs wil met zijn tocht aandacht vragen voor schoon water. Hij hoopt op 31 mei in een kajak dus aan te komen in Hoek van Holland. De weer tot slot. Vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk... vanuit het noordwesten over het land uit. Overdag veel bewolking, geregeld buien en af en toe wat zon. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. En Casa Luna. Plex Bolmeier. En dit is dan het tweede gedeelte van uh, Casa Luna, het vervolg van Casa Luna op Radio 1. En ik moet om te beginnen eerst even een omissie uit het eerste uur herstellen. U heeft vlak voor het nieuws van één uur een nieuw, de eerste aflevering, dus gehoord van een nieuw hoorspel. En ik vond niet de ruimte om dat ordentelijk aan te kondigen. Wat zeer onaardig is tegenover de collega's, in dit geval van de AVRO. Mijn excuses daarvoor. Um, het is het tweede deel van... Ja, ik zeg een hoorspel, maar het is eigenlijk radiotheater. AVRO-radiotheater. Een bewerking voor radio van een theaterproductie. Het is de tweede keer dat de AVRO dat uitbrengt. Deze reeks heet 237 redenen voor seks. Uh, het is een recente productie van Orkater ook een succesvolle voorstelling geweest, uh, geregisseerd deze radioversie door Peter Tenhout en met de oorspronkelijke orkate acteurs Leopold Witte en Geert Lagenveen in de hoofdrol. In die voorstelling 237 redenen voor seks, nu dus voor radio bewerkt. Bespreken de twee hoofdpersonen uh, seks. Een nog altijd gevoelig onderwerp. Aan de hand van hun belevenissen vertellen zij met veel flair... over seks in alle soorten en maten... en belichten dit onderwerp van onverwachte kanten. Grappig, ontroerend en tot nadenkend stemmend. Een voorstelling over het leven zelf. Daarmee. Goed, dat is vanaf vanavond dus tot en met 19... en vanaf 22 tot en met 26 mei uitgezonden door de AVRO. Kunnen we ons mee vermaken. sloot wel mooi aan op de wonderen erotische wereld van de libellen en ik heb ook helemaal niet u voorgelegd... waar we het dan de rest van dit uur over zullen hebben. Um, dat onderzoek naar libellen, en zeker ook bij die reizen... en het bleek ook al een beetje uit het verhaal van K.D. Dijkstra... de grote libellen-expert, schrijver van het boek Libellen van Europa... de veldgids met alle libellen tussen Noordpool en Sahara. Prachtig boek trouwens, al is het maar vanwege de tekeningen. Standaardwerk voor het Europese gebied. Nou, misschien maakt hij er ook nog wel een voor Afrika. Het bleek al een beetje uit zijn verhaal dat veel van dat onderzoek kan niet gebeuren zonder vrijwilligers. Nederland is overigens het land waar de meeste vrijwilligers meedoen... aan dit soort biologisch uh, onderzoek. Tellen van vogels. Nou, ik geloof dat er in Nederland een, nog veel meer dan in heel Afrika zijn. Om maar eens iets te noemen. Dus er moeten allerlei vrijwilligers zijn die meedoen. Uh, het is misschien wel leuk om daar wat verhalen van te horen... Dus doet u mee aan dit soort onderzoek? Wat voor soort onderzoek? Wat maakt u dan mee? Waarom doet u het? Hoe monitort u de natuur in uw eigen omgeving? En hoe belangrijk vindt u biodiversiteit? Daar wil ik eh, graag verhalen over horen. En misschien heeft u zelf wel ook. Ik weet dat er bijvoorbeeld een huispagina is over libellen. Uh, dus er zijn meer mensen met die speciale fascinatie voor deze insecten die niet steken. Dat konden we ook niet meer zeggen. Ze steken niet. Ook al zijn het roofdieren, maar dat doen ze met uh, andere prooien. En, uh, u kunt bellen naar 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer 0800 1121. U kunt natuurlijk ook e-mailen of twitteren, dat volgen wij. Hashtag Libellen is misschien ook wel een aardige variant. En om dan uh, aan te sluiten bij het onderwerp: ik vond niet veel poëzie over Libellen, maar dit is een hamsgedicht. En volgens mij niet van een professional, libellen boven de oude drummen. O, oh, de libellen van de vrede, die nederdaalden bij de biezen. Toen een zwijgen over het water hing en een eerste lichte nevel steeg, een doorzichtig beven. Stil was de omgeving, de beemden. Het dorp van bezigheden dreef als een eiland van je weg. Je ontdeed je van je kleren, gleed het water in, de kreek waarover populieren zich bogen. Avond was het. En schoner is jouw lichaam nooit geweest. Het leek wel of je schubben kreeg en vinnen om te keren. Je zwom onder de libellen door, als doorheen een gevlochte poort van blauwe lichtjes. Lichter ben je nooit geweest. Deelgenoot aan zoelte en koelte, een menselijk dier en thuis in de rivier. De stilstaande, die als een voorhoofd rimpelde en ontspande. Alleen de biezen trilden bij het landen van een libel. to the ground but what'll I do without you what'll I say without you to talk to no one so What I'll Do van het album Passenger van uh, Liza Hannigan. Dat is een Ierse singer-songwriter. Vrolijk, natuurlijk. Aan het begin van deze nou, de tweede uur van Casaluna... waarin ik hoop dat we wat contact kunnen hebben met luisteraars. Vooralsnog niet. Ik noem nog maar eens het telefoonnummer 080112. En Ik denk niet dat er veel mensen zijn die heel veel ervaring hebben met, met libellen. Dus laten we het wat dat betreft een beetje ruimer nemen vanavond... Um, en is de vraag, bent u bezig op een of andere manier... met het monitoren van de natuur en de biodiversiteit in uw omgeving? Doet u mee aan dat soort onderzoek? Heeft u dat wel eens gedaan? Of zijn er ja, dieren, insecten, hele speciale dieren... waar u eigenlijk met ongelooflijk veel nieuwsgierigheid naar kijkt? Dat kan natuurlijk ook wel. Een speciale voorliefde voor een van de dieren. En dan liefst zoiets bijzonders als de libellen. U kunt bellen met dat soort met verhalen. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Kazaluna tot 2 uur 0800 1121. En e-mailen naar kazaluna ncv.nl. Ja, en als u niet belt, dan doen wij gewoon muziek. Hè. Dat kan ook. Spinnenvis bijvoorbeeld voor ik.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 Voor ik uh, vergeet, is muziek die ons uh, gebracht heeft tot 14 minuten over 1. Uh, we praten over de natuur, biodiversiteit, bijzondere soorten... de belangstelling daarvoor, de schoonheid daarvan. Misschien heeft u daar iets over te vertellen of te melden of ervaring mee. Beertje, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Daar. Jij bent zo'n uh, natuurliefhebber. Ja, en ik uh, doe vrijwilligerswerk in de natuurtuin in de Goffert in Nijmegen. En wat, is, wat houdt die natuurtuin precies in? Dat is, zoals het woord zegt, uh, daar zijn dus zeven verschillende landschapjes. Ja. Er is een soort moeras. En we hebben ook, er komen heel veel scholen, ongeveer vijfduizend kinderen per jaar. <laughs> Alleen, het gaat een beetje moeilijk, omdat de subsidie waarschijnlijk afgaat. Het is allemaal uh, aan het minder. Het is een gemeentesubsidie. Ja. En dat zou ik heel jammer vinden, want de kinderen weten vaak heel weinig van de natuur tegenwoordig. Omdat ze meer achter de computer zitten natuurlijk. Ja. En uh, als ze bij ons zijn, ze hoeven niet per se iets, maar ze mogen heel veel. En over het algemeen vinden ze het heel leuk. Omdat ze ook zelf onderzoekjes mogen doen. We hebben dan bijvoorbeeld, uh, wat dat water betreft, dan mogen ze met een soort uh, schepnetje uh, beestjes vangen. En dat gaat dan in een heel klein aquariumpje en dat gaat dan aan de hand in een groter. En dan kunnen ze onder een loop bekijken wat het voor beestjes zijn. Ja. Dat is heel grappig. Ja, want dat, dat grijpt ze dan toch wel... Dat vinden ze heel leuk. Omdat ze, ja, als je onder zo'n loep kijkt... dan ziet het er zo'n beetje uit soms als een heel klein monstertje. Hè? En dan, ja, dan zo of eng. Hè? Ja. ja. Ik vind maar, het, van die, van die libellen, die zien eruit als natuurlijk als een soort helikoptertjes. Maar ja, maar ik... als, ze, als ze nog in het water leven, zijn het heel anders. Dan zijn ze meer een beetje grauw, wat grijs. Ze hebben wel ja. dat... Dat uitschuifbekje zal ik maar zeggen. Ja. Maar voor de rest lijken ze helemaal niet uh, op een libel. Alleen het kopje, dat houden ze natuurlijk. Ja, de larven, dan zijn het la nog larven ja, het onder water. Larven, ja. Ja, ja, maar die worden dan die kinderen die gaan ook die larven van libellen uh, die bekijken. Dan, die, die kunnen ze ook bekijken, ja. En dan wordt het naar de hand weer teruggego uh, voorzichtig teruggegooid in ja. dat uh, moeras zal ik maar zeggen. En hebben jullie nou veel soorten en uh, verscheidenheid in de tuin, in de natuurtuin? Bedoel je wat diertjes betreft? Ja. Of, uh, ja, je hebt, je hebt van alles. Je hebt uh, ja, uh, mieren, spinnetjes. Spinnen hebben trouwens acht poten, maar dat weet je waarschijnlijk wel. Ja. En uh, ja, vliegen ook wel eens vogels over. Um, ja, er zijn lieve heersbeestjes. Die zijn weer nuttig voor de luizen. Die eten ze op, hè. En mensen moeten ook helemaal niet spuiten met onkruidspul. Want dat is helemaal niet zo goed. De natuur lost dat zelf wel een heel eind op. Ja. He? En dat, uh, ja, ik vind het heel leuk om te doen. Want, want uh, hoeveel uur werk je dan in de natuurtuin, Goffer. Dat is verschillend. Een paar uh, dagdelen per week. Wat doe je dan precies allemaal? Nou, er komt eerst een, uh, komt er een klas en dan krijg je een soort voorbereidend plaatje. Daar gaan we altijd onder, op bankjes zitten onder een hele grote eik... En dan wordt er uitleg gegeven wat de les inhoudt. Soms hebben ze al een beetje voorbereiding op school gedaan. Ze krijgen ook meestal lesbrieven en aan de hand daarvan kunnen ze ook aantekeningen maken. Uh, ook bijvoorbeeld uh, niet alleen die bellen, ook bloemen of het ligt ook net aan wat het voor weer is. Want in de wintertijd dan hebben we dat niet, omdat er dan ja, er is nog wel veel te zien, maar niet zo als je dus nu in deze tijd begint het weer zo'n beetje. Ja. en. en... Wat betekent dat werk voor jou? Ik vind het heel leuk. Ik hou heel erg van de natuur. Vroeger thuis liepen wij al vaak met... Ja, dan wandelde Je had geen computers en dat soort dingen. Nee. Dan, uh, ja, en dan kreeg ik van mijn vader ook al uitleg en zo. Dat, ja, dat is ook altijd wel een beetje... Dan word je vroeg, vroeg aangestoken, ja. Ja, ja. En is het echt aan die kinderen die inderdaad zich omgeven... met Nintendo's en computerschermen... is het ja. nog bij te brengen, die, die liefde? Of moet je dat... Zijn het dan incidenten, incidentele successen die je, die je boekt in zo'n natuurtuin? Ja, dat, uh, over het algemeen vinden ze het heel erg leuk. Omdat het heel, uh, ze gaan dan in een groepje van drie of vier, en dan gaat er een begeleider mee, of, of een van de leraren van de school en ook ouders die meegaan. En ja, die vinden het over het algemeen toch wel leuk en lezen. Dat is goh, dat had ik nooit gedacht. Of soms weten ze er wel iets van. Kinderen die ze echt interesseert. En uh, ja, ze vinden het over het algemeen wel heel leuk. Dus. Nou, ja, dat is dan ja. weer heel, heel bemoedigend, natuurlijk. Ja, ik en, vind het wel. En als het nou de, de gemeente Nijmegen. de subsidie stopzet. Ja. Wat ga je dan doen? Uh, ik doe ook nog iets met senioren: oh. <laughs> reisjes maken en zo. En uh, ja, dat vind ik ook wel leuk. Een hele aparte insectensoort is dat, hè? Ja, ja. Nou, dat hoort zelf ook wel een beetje bij. Hoor. Oh, nee, toch? En ook niet zo jong meer. Wat ja. zeg je? Nee, ik zei nee, toch? Maar dat is alleen nog al een beetje om... Nee, maar. Dat bedoel ik helemaal niet serieus. Maar dan ben je niet van hopig. Nee. Is, is, heeft de gemeente in daar geen belangstelling voor uh, de natuur al, en biodiversiteit? het algemeen, dat wordt overal moeten bezuinigd worden. Ja, dat, ja, dat weten ja, we. Ja. Ja. Nou ja, en als vrijwilliger verdien ik ook niks. Maar dat hoef ik ook niet, want ik vind het veel te leuk om te doen. En ja. Ik woon er vlakbij. Met de fiets ben ik aan tien minuten, dus. Ja. Magelijk kan het eigenlijk ja. niet, hè? Mooi. Ja. Dus het gaat om hele kleine dingen waar je dan ja. veel, veel plezier aan kunt beleven. Ik vind het heel erg leuk. En over het algemeen, de kinderen en ook wel de ouders vinden het toch ook wel leuk, hoor. Ja. Peertje, dankjewel. Goed. Leuk dat je nog zo laat op was. Ja, ik hoorde het. Ik denk, hé, hey, dat is wel iets voor mij. Heel goed, dankjewel. Succes met de uitzending. Ja. En bedankt. Ja. Daar. U kunt bellen um, met uh, verhalen, ervaringen. Um, naar 0800... 0800-1121. 0800-1121. Martin, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik uh, luisterde ook met uh, ja, veel genoegen naar uh, het libellenverhaal. Ja. En uh, ja. ja, als kind, en dan was ik zo benieuwd of die meneer, uh, die Ka expert, daar wat op weet. Als kind heb ik bij de Oorswijkse Vennen rondgezworven. Ik hield daarvan... Uh, bij de Vennen in Oosterwijk een, een libel gezien, die voor mij misschien als klein kind toch heel groot leek, terwijl ik zelfs het klappen van zijn vogels hoorde, <laughs> als een kleine vogel zo groot. Zo. Um, aan de een kant was ik er bang voor, ik verstopte me een beetje, maar het, het heeft mijn, altijd mijn interesse gewekt, en um, ja, dat is toch eigenlijk een beetje zo gebleven. Maar, hoe oud was u toen? Als, uh... Nou, zo acht, negen jaar. En het is geen kinderlijke fantasie of verbeelding geweest? Nee ik hield van zwerven, ik ontsnapte graag aan de toezicht van mijn ouders, oh ja? om te zwerven ook in Duinen, vroeger in Den Haag, en in Vennetjes later, eh, wat was middelbare scholier in eh, Drenthe, en dan zat ik vaak uren met een fototoestel aan de kant van zo'n Vennetje, en dan word je één met die natuur, precies wat die man zegt, ja. als je er zit, komen ze op je af, en ze zaten zelfs op mijn been, gefotografeerd en wel met enige moeite, ja. maar als je er naartoe liep, dan waren ze weg. Ja. Dus dat klopt er precies. Maar ik ben zo benieuwd hoe groot de grootste libel was zo'n beetje. Die, die, die zo oh, die, in de jaren oh. 50 uh, in die buurt van Oosterwijk uh, ooit gesignaleerd is. En, ja, dat is wel. ik weet ook niet hoe groot ze kunnen worden. Ja, hij is al, uh, KD Dijkstra is al weg. Oké. Okay. Maar misschien dat hij nog even de moeite kan nemen om, om zelf te bellen als hij, als hij dit hoort. 0800-1121. Dan kunnen we hem... Ja. Um, u nog even, als het snel gebeurt, kunnen we nog even met, uh, met u in contact brengen. Ja. en Inderdaad, ook gefotografeerd die uh, die, juffertjes, die waterjuffertjes in, de, in dat hartjesvorm. Ja. En, Bij de paring. Uh, ja. ja, ook dat. Want is het dan lastig om, te, om ze daarop te betrappen? Extra moeilijk? Uh, of, of? Ze vliegen vaak dan, maar ook rusten ze dan even. Tenminste, dat noem ik dan maar even rusten. Ja, op zo'n moment moet je ze in je lens trekken natuurlijk. Ja. Want, want, want, Martin, ben je dat dan blijven doen? Was was als kind dus al uh, op stap met een cameraatje en uh, buiten. Uh, maar... Nou, toen nog niet met de camera, maar toen later uh, ja, hield ik wel van fotograferen. Dus ik, uh, ik deed wat uh, foto's voor mezelf in de natuur. Uh, vogels en dat soort dingen. En, ja. en uh, ja, toch wel aparte plaatjes. Maar ook nu, wonende in het buitengebied uh, van Satskanaal uh, van Mussel... Daar zie ik ook vaak libellen, libellen om mijn oude boerderij heen. Ja. Die hebben een soort jachtgevier... wat ze nou keurig in de gaten houden en alles wegjagen. Zo. En soms vind ik ja, een dode libel later... die prachtig van kleur is. Maar ja, ik weet niet hoe je dat veel bewaart... zonder dat het bederft. Anders had ik uh, misschien wel eens een keer eentje bewaard. Ja, in de aceton. Moet je, je moet in de aceton... Uh, ik, bedoel, ik weet dat Karel Dijkstra, als hij reist... dan heeft hij een ton met aceton bij zich... en daar doopt hij ze in. Oh, stom. Stom? Of alcohol? Ja, ja, zou kunnen. Maar in ieder geval, uh, ja, ik denk dat, uh, dat, dat ze dan gewoon hun leeftijd hebben gehad, of dat ze ja. uh, aangevallen zijn, of uh, zelfs de kat kan er een keer mee aanzeilen. Dus dan, uh, dan heb je dat. Maar. Mm. Ja, die ene die bel als uh, jong jochie, die is me toch altijd bijgebleven. <laughs> ja, die grote, hoe, ja. Nee. Hoe dat kan. Ik, ik zou het ook graag willen weten hoor. Nu ja, wel, ja. zou ik het, het antwoord van de expert wel willen horen. Ja. Van het kan nou, Ja, maar... dat het in perspectief natuurlijk is. Als ja. je klein bent en je komt later terug, lijkt alles veel kleiner omdat je groter bent geworden. Kijk, vroeger, 300 miljoen jaar geleden, waren ze uh, een, een halve meter groot. Ja, dat, gigantisch. Ja, dat, dat, dat wist ik omdat ik erover gelezen heb. Ja. En, dat, uh, en, en wat vind jij dan zo fascinerend aan de libellen? Zo, zo. De onvoorstelbare snelheid en wendbaarheid. Uh, uh, ik heb ook wel met, uh, meegevlogen met helikopters en zo. En ook model gevlogen met helikopters. Ja. De, de, de, de onvoorstelbare wen, wendbaarheid. En, en het fascinerende dat, uh, ja, dat in de natuur zo uh, tot ontwikkeling is gekomen. Ja. En wat die man ook zegt uit, uit zo'n larve, dat er zo'n. ...onvoorstelbaar mooie beesten tevoorschijn komt. Uh, nou, ik vind ze er ook zo, als je die foto's bekijkt... ...ik vind ze er zo uh, science fiction-achtig uitzien. Ja. Natuurlijk, de vergelijking met de helikoptertjes is gauw gemaakt. Uh, maar ik denk dat wij over honderd jaar... ...zullen wij ons allemaal zo door de wereld bewegen... ...zoals de libellen nu doen. Met, met, met uh, motortjes en vleugeltjes... ...en op een of andere manier heel erg aerodynamisch... Ver toch? Misschien is dan de antigravitatie eindelijk goed uitgevonden. Dus, de uh, antigravitatie? Ja, dus de, an de aantrekkingskracht van ja. aarde. Dat ze met daar uh, dat de heeft... goede oplossingen voor heeft. <laughs> ja. Maar weer een ander hoofdstuk. Hè? Even een van de fundamentele natuurwetten uh, overwonnen. Ja. Ja. Denk je dat dat zal gebeuren dan? Zeker weten. Ja. Maar serieus? Ja, absoluut. Waarom denk je dat? Ja. Uh, overtuiging, interesse en, en dat soort dingen. Want, want je ziet het als een probleem? Uh, nou, meer als iets wat opgelost kan worden. Het is nu nog geen probleem. Maar, maar waarom zou het opgelost moeten worden? Uh, misschien, ja, energie. Ja. Uh, denk maar uh, als... We... Rockefeller en meneer Ford niet besloten hadden dat we auto's op benzine moesten laten lopen, maar dat ze Tesla de vrije hand hadden gegeven dat de wereld er aardig anders uitzag. Ja, je weet nooit hoe het, uh, hoe het kan lopen in, in onze wereld natuurlijk. Ja, daarom. Maar het blijft fascinerend. Ja, heel goed. En overigens nog één ding: waarom wilde je nou zo graag uit huis weg als kind al? Altijd naar buiten? Uh, Vond je het niet denk leuk dat thuis? Dat ik denk dat dat met, uh, ja, ik weet niet, met de oorsprong te maken heeft. Met de oorlog. Oké. Okay. Maar ja. dit vond ik wel leuk om even mee te delen. En ik, was, ik denk, als die meneer er nog is, dan is het ja, misschien leuk ik. dat hij iets weet over de, grootte van, uh, ja. de grootste grootte van een Nederlandse libel. Hij hey, is er niet meer. Maar misschien belt hij straks nog. Dan moet je even blijven luisteren. En als dat komt, dan uh, zullen we daar antwoord op geven. Dankjewel in ieder geval. Ik luister nog wel Ja, Dag Martin. Succes. Dag. Kees, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Hallo. Ben, je, ben je ook een Libellenliefhebber? Nee, helaas geen Libellen, maar ik hoorde wat, wat, wat, wat uh, uitgebreid werd, het onderwerp. Ja, zeker, ja. ja en ik, en, ik, en ik, ja, ik monitor wel iets uh, voor uh, Sovon. Uh, die houden de. de, de, de niet de vertuinvogeltelling, maar gewoon vogeltellingen. Welke vogels uh, broeden in Nederland en dat soort dingen. Oh ja. En ik, uh, ja, ik heb dan. Het valt. Uh, het is in de bollenstreek. Er zijn ze ooit opgezet uh, om eens te kijken... wat is de natuurwaarde voor de bollenstreek. Er yeah. ja, wordt gif gebruikt in de bollen. En uh, je hebt uh, de, weet je, mensen die hier gaan bouwen. Ik zit dan in de, in de buurt uh, Voorhout, Sassijn, warmond. Uh, yeah. En er zijn dus wat, wat mensen hebben ze We dus gaan kijken of de monument. En wat blijkt nu, er zijn bijvoorbeeld Patrijzen, leeuwrikken, Gele Krikvaart. Een aantal soorten die het in Nederland wat slechter zijn gaan doen... die blijven hier redelijk uh, gehandhaafd, zeg maar. In de bollen met name? Oh, in, ja, in de bollen. En is er dan ook een relatie dus tussen? Bij de vogels, zoals de grutto, de kievit, je er ook heel veel. Dus, en dat is, uh, dus op een gegeven moment is dat opgezet... om te kijken wat is de natuurwaarde van dit gebied. En op een gegeven moment is, dat, is die vrijwilligersgroep... overgegaan naar de SOFON om, om die uh, vogeltelling voor te zetten. Oh ja, ja maar, het is dus erg leuk om gewoon je eigen stukje, je eigen gebied te hebben. Hoe groot is jouw gebied? Uh, ja, het zijn gewoon drie... Flinke bolvelden, of vaak daar heb ik niet zo'n. Nee, maar drie flinke bollevelden. Ja, ja. ja. En hoe, hoe ga je daar dan mee? Hoe ga je dan op één plek zitten? Nee, nee, nee ik loop het hele gebied uh, langs. Ik heb dus een route dat ik gewoon echt om die velden heen ga, sommige stukken er tussendoor, zodat ik uh, op een gegeven moment van. Nou ja, dat, uh, dat ik weet van. En je ziet natuurlijk niet elke keer alle vogels, maar als je natuurlijk vooral als gaan nestelen. Hebben ze, en, en als ze het nest gaan verdedigen of, of uh, alarmerend gedrag hebben, dan weet je op een gegeven moment, oh ja, dan krijg je ook een idee van welke vogel waar waar zit. Ja. En dan zit je ook, weet je op een gegeven moment, zich af te wachten van nou, nu moet de hele kwikstaart komen en het is mooi dat ze terugkomen. En dan terugkomen. er zijn een paar jaar geen leverik gezien en ineens komen er weer Leverick of zo. hartstikke mooi nee. Om de dynamiek ook te zien. Het is, het, is, het is wel dat de soorten terugkomen, maar dat het per jaar uh, wisselt. Gewoon twee jaar geen lever ik gezien. En dit jaar weer een heleboel bijvoorbeeld. Ja. Dus, uh, heb je een speciale liefde voor een van die vogels? Is er eentje bij waarvan je denkt, ja, die, vind ik, die is mij toch het meest dierbaar? Ja, dat is, dat is toch de gele kwikstaart. Ja, die had ik vroeger... Ik had ze eerder al gezien. Ik heb natuurlijk altijd interesse gehad voor vogels. Ja. En nu heb ik echt... Um, ja, nu zijn het mijn, mijn gele kwikstaten, want ik zie ze elke jaar terugkomen. En uh, dan denk ik van uh, hm? je kan ze vrij dichtbij naderen. En het is natuurlijk een prachtig. Ik heb al geen grote lens bij, maar ze ziet. Uh, je kan wel, ik heb wel foto's gemaakt. En net te ver eigenlijk van de gewone kamer. Maar als daar ben, gewoon een. Die, hij gaat af en toe laten zich gewoon zien, het beest, van vrij dichtbij. En dan zit hij dus gewoon op de kop van zo'n tulp. Ja. En dat kan een gele tulp zijn of een rode tulp, maar ze is dus een. Een vogel met zo'n knalgeel borstje op zo'n rode tulp in een tulpenveld. Ja, dat is natuurlijk van zin. Dat zijn plaatjes. Ja, dus, uh... dat snap ik wel. Ja. Ja, ik snap ja. ook wel dat je er heel erg van houdt. Want, en voel je dan ook een beetje een, een, een, een, soort, een, soort, een soort. alsof je een eigen land hebt? Is dat ook een beetje het gevoel? Dus jouw land, het zijn niet alleen jouw vogels, hè, jouw kwikstaarten, maar ook jouw land. Uh, ja, je kent natuurlijk de mensen die in die ja. uh, het, uh, het land soms aan het werk zijn. Je kent dan de, de, de jachtopzichten die dan ook wat mee... die zegt, nou ja, die kom je dan eens tegen... en zegt, joh, kom eens een keer vertellen wat je allemaal ziet en dat soort dingen. Ja. En af en toe komt dus een, een bepaalde toerist die daar foto's loopt te nemen... die is dan ook wel nieuwsgierig wat je doet. Ja. En dan, ja, dan is het, ja, na, na een jaar of, ik denk nu, vijf jaar of zo... ja, dat is nu, ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn vogelterritorium, zeg maar. Ja. Want, want uh, Kees, waarom doe je dit werk... Of Dit is vrijwilligerswerk, hè, neem ik aan? Het is, nee, het is vrijwilligerswerk, ja, het is vrijwilligerswerk. En hoe vaak ah, ja, doe je het, het is hoe is... Vaak doe je dan per week? Of, of, of? Uh, het is ongeveer, uh, het is, ik uh, begin zeg maar, uh, ja, eind maart een beetje. Ja? En tot begin juni. En dan ongeveer, ja, zo'n beetje om de twee weken, zeg maar. Om de ja, twee weken? Maak je een ronde? Ja, ja precies. Nou, oh, dat is niet zo heel intensief. Niet zo heel erg intensief. een paar uurtjes... Nee, nee, nee, het is helemaal niet intensief. Nee, je bent er dan, ik, ben, ik loop er dan uh, twee uur rond, zeg maar. Ja. En dan breng ik het gewoon in kaart wat ik, wat ik zie. Ja. Dus dat, eigenlijk het, een soort av mooie avondwandeling of zo. Ja, nou ja, dat is, is, is, is voor mij wel een belangrijke reden om uh, voor beide vogels te kiezen. Is, uh, die zijn de beste spotten rond een uur of elf. Als je andere zangertjes gaat doen, dan moet je er vroeg uit. Ja, ja. Deze, <laughs> dat hoeft met deze vogels niet. <laughs> nee, het is dan weer prettig. Ja, ja. ja. Daarom, daarom kan ik nog zo laat bellen, weet je ah, oké. Okay. Je bent geen vroege vogel, nee. Nee. En, en, en waarom doe je het, dit soort werk? Nou ja, interesse, interesse voor sowieso vogels, maar eh, natuur algemeen. Dat, uh, ja. Gaat het goed met de algemeen. natuur in Nederland, vind jij? Uh, ik, denk, uh, ik denk... Aan de ene kant denk ik wel. En het is natuurlijk... Het staat nu heel erg onder druk. En, maar ik, ik denk toch zeker dat er voldoende mensen zijn die daar uh, voldoende energie en, mm. en uh, insteek en liefde voor hebben. En ja, ik wil geen bepaalde staatssecretarissen hierbij gaan benoemen en dat soort dingen. Maar nee. uh, dat, ja, dat eigenlijk... die hakt er, er wel heel erg in, ja. moet ik zeggen. En die heeft een paar mooie plannen doorgestreden, natuurlijk. Ja. Het, het natuurlijk. En ja, dat zie je dus de laatste tijd. Het is meer politiek. Dan uh, het goede doorbedachte maatregelen. En er zit altijd weer iets achter of zo, weet ik veel. Hmm. Maar een deel, een deel van uh, de, de besluiten van die staatssecretaris, die ik eigenlijk niet bij name wenst te noemen, een deel van die besluiten is weer teruggedraaid. Dus dat is dan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dat klopt. Ja, dus weet je wel, dus het, het, het, het, het dreigt even heel slecht te gaan. Ja. Maar ik denk dat er hier op zich wel verstandig met de natuur wordt omgegaan. Hmm. Uh, ik, ik zou bepaalde dingen ook wel anders zien. Maar ja, er zijn natuurlijk zoveel invalshoeken. Ja, natuurlijk. En ik zie ook wel, denk ik, van, ik ook met zo'n en die zegt van, ja, er zijn zo... en het, het, wordt, het, het geluid wordt steeds groter. Er zijn zoveel ganzen. En dan denk ik van, jongens, ja. waarom stoppen we kippen in kleine hokjes... en uh, terwijl we, uh, ze staan gewoon in de wei, die, <laughs> die we Je hoeft ze alleen maar af te, af te schieten, bedoel je? Ja, nou ja, het klinkt heel vreselijk, maar... Uh, het is, ik vind het minder vreselijk dan een, dan, dan een ja. Ja. Maar Laten we eerlijk weten. Je ja. hebt sowieso geen leven. Een gans heeft natuurlijk nog een prachtig leven. Maar jij bent ja. een vogelliefhebber. Zou je ook, ook kunnen jagen? Of zou je het, uh, zou, dus op ganzen dan in dit geval? Omdat er toch zoveel zijn? Nou ja, ik haal... Ik, ik, ja, ik, eet wel, ik doe wel best om minder vlees te eten. En, dus dat sleert Op een gegeven moment word ik weer erger. Dan stop ik er weer een tijdje mee of zo. Of, of eet ik één of twee keer in de week vlees. Ja. Maar nou, als het moment dat ik vlees koop, um, dan dood ik toch ook dieren. Ja. Ik, ik vind het verschil niet zo groot. En het is een, het is natuurlijk is het een stap. Ik heb ook wel zelf Het um, vroeger ook wel vies. En het is wel, ja, het geeft wel een naar gevoel. Maar je denkt van ja, dat, met een kip in de koelkast, weet je wel, ja. dan, uh, heb ben je het, ook Heb je, je het dus, uitbesteed dus, of zo? Ja, dan hoef je ja. niet, niet onder ja. ogen te des, zien. Des, Precies. We zijn tegen kinderarbeid, maar we voeren wel speelgoed in wat uh, ja. gemaakt is door kinderen. Dan ja. denk ik van ja, weet je wel, zoiets is het ook. Met vlees uh, okay. niet zelf schieten. Maar wel eten, denk ik van ja. ja. Ik vind die stad maar klein. Maar natuurlijk is, is het moeilijk om, om het om te doen hoor. Want ik heb op een gegeven moment inderdaad mijn eigen kip geslacht. Nou ja, die sta je elke dag te voeren en dan... Ik heb me echt een half uur staan voor voordat ik hem uh, al <laughs> klaar heb gemaakt. Dat vind ik wel heel lief eigenlijk dat je dat ja, dan is doet. Is toch, is te, ja. Maar je hebt ja. het wel gedaan, je hebt hem wel geslacht. Ik heb het uiteindelijk wel gedaan. En hoe voelde dat dan op dat moment? Uh, anticlimax, ja, het een anti weet je wel, want je, je, hebt, je begint. Uh, ja, weet je dan, Ik had dan een groente tuinje, ik had er wat kippen in. En ja, groente plukken is dus toch, toch iets makkelijker dan, ja, dan een kip. de kippen die je dan als kuiken hebt. Maar ik, goed, ik heb ze me ook met dat doel gekocht. Van, ja. ik ga, ik, ik weet je wel, juist om um, om juist onbewust met dat vlees om te gaan. Ja, snap ik ook wel. Ja, dat is mooi. Maar heeft, het je, dan, heeft het je dan stuk... iets bijgebracht door dat hele proces van uh, op, op groot brengen en en slachten en eten door dat wel wel helemaal zelf te doen heeft het heeft dat het tot een verandering geleid bij de omgang van jou met eten? Nou, ik denk eten, wel. Ik denk, en dat is ook de reden dat ik af en toe minder vlees eet. Ja. En en ik, ik heb ook wel tijden gehad dat ik uh, nou ja, dan was ik eigenlijk vegetariër, totdat ik in het restaurant ging zitten, want dan is dan iedereen biefstuk en spareripsy eten. Ja. En dan heb ik geen trek in een boer om of ofzo, weet je. Dan had ik ook wel een lekker stukje vlees, maar thuis normaal door de week had ik dan geen vlees. Dus ik was, ja, ik was er wel een stuk, een stuk bewuster mee omgegaan inderdaad. Het hmm. heeft me wel aangezet om, om, om vegetarisch te worden. En ja, aan de andere kant is natuurlijk wat je ziet wat er gebeurt over de bio-industrie, daar waar ik het niet mee eens ben. Maar ik denk, weet je wel, als je vlees eet, dan, ja, euh, ik heb hem echt zelf toegezegd, oké, okay, dan ga je het ook, ja. ook een keer zo doen. En dan, weet je wel, dan ben je, echt, dan ben je de echte of zo Ja, nou, dat vind ik wel, vind ik wel en, sterk. Wa en wa waardoor, je, ik heb er wel een soort meer respect voor het, uh, ik koop ook heel vaak, uh, ik zeg dat als we snel boodschappen doen, dan sla ik het wel eens over. Maar ik koop ook heel vaak uh, biologisch vlees. Ja. Zeg maar, uh, gewoon inderdaad, uh, ja, beesten die het gewoon beter gehad hebben. Ja. eerlijk Wat eerlijke voedsel krijgen. Dit allemaal begonnen zijn er met de, de, het monitoren van vogels in de, in de bollenstreek. Bolle de, de, is er nou een relatie nog, tot slot dan, tussen de aanwezigheid van, van veel bijzondere vogels en de bollen? eigenlijk mee. het landschap is dan voor bepaalde vogels uh, aantrekkelijk. Dus het, is, het verdient de het heeft als nevenfunctie zeg maar gewoon een, een, een broedgebied voor, uh, voor Grutto, Kiwiat. Uh, ja. Kleine plevieren heb ik laatst gezien. En dan wat ik zeg die, die gele staat, de Leeuik, ja. ja. Patrijzen. Dus dat daar heeft het. Uh, maar die vinden het, meer voedsel. Ze vinden daar meer voedsel in de bollen. Ja, het is natuurlijk altijd een combinatie van voedsel en uh, de nesto plaatsen. De, de, hè. Dus, dus, dus, ja. de kieviet is natuurlijk heel bekend. Het is gewoon een eitje, zeg maar een kuiltje... Uh, met z'n voetjes met een soort kuiltje maken. En dan leg je zij neer. En, hm. en, ze zitten en ook in elkaar. En daar zijn die wel geschikt voor. Dus ja, ja. Dat heeft ook te maken met de tijd. Dus natuurlijk. Die bolletjes die staan er. En uh, ja, ze gaan er nog één keer bij die tulpen eroverheen. En die koppen nog eens afhalen. Maar die, die velden staan nog net lang genoeg. Natuurlijk worden ze met rust gelaten. Zodat die vogels ja. uh, okay. dat groot genoeg zijn om uit te vliegen. Dus het is gewoon een, goed, een belangrijk broedgebied. Dat is fijn om te weten. Kees, goed om je verhaal te horen. Dankjewel. Ja, absoluut. En morgen gezond weer op. Ja, ja doe wel. Ja. Ja, U kunt bellen, uh, want we zijn zeer geïnteresseerd in dit soort verhalen. En vooral van vrijwilligers die, uh, ja, die meedoen. En uh, er zijn er in Nederland opvallend veel in vergelijking met andere delen van de wereld. Dus moet er moeten nog wel wat late vogels zijn. 0800 1121. Dat is het gratis telefoonnummer van Luna. Marian, goedenacht. Ja, goedenacht. Is het Helco? Het uh... is Lex. Oh, lekker. Geloof ik. Hi, lekker. Ja, hallo. Goeienacht. Uh, ja, ik had ook even een verhaaltje. Ja. Ik heb al een aantal keren een beest gezien. Ja, of het een colibri is of een libelle, dat zit daar net tussenin. Een colibri of een libelle? Ja, nou, hij heeft een bondjasje aan. En het vliegt. En het vliegt en het heeft een... Een En dan gaat hij zo in mijn geraniums. En ja, ik vind het een heel apart beestje. En ik heb hem al een aantal keren gezien. Zeker in de warme maanden, zeg maar. Ja. En ik heb er ook foto's van proberen te maken. Maar de beest is zo snel... Uh, wat voor kleuren? Een beetje bruin geel. Ja, ik ben geen expert op dit gebied. En ja, maar, ik ook niet. Maar... maar... En maar... het is jammer dat die meneer er niet meer zit. Oh, ja. Maar, ja, die, die, ja. maar je zegt, het zit tussen een colibri en een libelle in, ja. Maar dat, dat, dat is nogal een verschil. Dus ja, een... ja, libelle heeft natuurlijk hele lange vleugels. Ja. En een colibri heeft eh, ja, wat kortere vleugeltjes. En wat sneller gaat als hij dus in zijn. Ja. Waar hij zijn nectar probeert te, te halen, eigenlijk. Ja. Ja? Maar ik begrijp niet wat het voor een beestje is. Nee. Nou, misschien is er een luisteraar die je kan helpen. Um, ja, ja. Dat zou dat natuurlijk al ik heel ook. erg leuk zijn. Want je bent, je, je bent wel erg van uh, het kijken naar... Ja, wat ik moet zich... luisteren. Ik zeg net tegen je collega aan de lijn... ook, vorige week stond er een... ooievaar achter in mijn tuin. Oh. <laughs> Midden in de stad. Ja, daar, daar kan je ook. Dan kan je ze nou, een beetje dus... doodgooien zo langzamerhand. Er zijn overal ooievaars, is mijn indruk. In ieder geval waar ik woonde. Dus, oh, Oké, okay. dus ja, maar ik ben in Rijswijk. en ja, nou, nou. Ja, Ik heb nog nooit en nooit. Er staan altijd wel reigers. Rij je wel eens van, Delft, van, van Rijswijk naar Rotterdam? Over de A13 uh, is dat. Daar ja? zitten, er zitten op de, boven de lantaarnpalen, op de lantaarnpalen, op de hmm. Middenberg zitten heel vaak een heel rijtje ooievaars tegenwoordig. Nee, okay. nou, die is verdwaald dan. Ja, precies ja, ja reiswijk was wel ver. Ik heb een kaas gegeven en mijn buren zeiden, joh, hij pakt een bak hondenvoer op. Nou, nah, <laughs> dat meen je niet. Ja, echt. En nou ja, domesticeer door de tuin heen is achter. Een... En dan denk ik, nou, een prinsessenpark heen. Dat is een hangooievaar. Ja, niet te geloven. Ja, maar ik vond, ik vond het heel grappig. Ik heb er inderdaad ook foto's van gemaakt. Maar ik zie ook regelmatig libelles in mijn tuin. Ja. Allerlei kleuren, groen en blauw. Die zijn, die zijn speciaal heel erg mooi, hè, libelles. Ja, ik vind het ook hele bijzondere dingen. Ja. En ja, er is hier niet zo... Ja, er is wel water in de buurt. Maar dan denk ik, goh, waar komen die beesten vandaan? Ja? Ja. Ik weet het ook niet. Nee. Moet het, Uit de, moet... de lucht. Ja, precies. Door de lucht in ieder geval. Maar er moet ja. ergens water zijn. Jan uh, um, nou, wie, wie weet wordt dit mysterie nog wel opgelost. Ja, ik hoop het. het uh, ik, ik, er is, ik hoor nu dat er een luisteraar is die gebeld heeft... en die zegt het is een kolibri-vlinder. Oké. Okay. En, die, en die komt vanuit Zuid-Amerika. Nou, dan is die wel verdwaald. Vanuit, nee, die komt vanuit Zuid-Europa. De kolibri-vlinder. Ja, ja. Nou... Hey, nou, vind dat ik, nou, het is opgelost. Dan... Ja, en snel ook, zeg. Ik ga leuk even koekelen. Ja? ja, doe dat. Googel google jij, dan praten wij door. Dankjewel, Marian. Nee, hey, dankjewel. Goeie... Doeg, doeg. Da. <laughs> de Ja, dat moet je ook maar weten, hoor. Um, nou, misschien nog wel meer verhalen. Steef, uh, Stefan Segers, goedenacht. Ja, goedenacht. Hallo. Wat doe, wat doe jij zoal? Ja, ja ik heb uh, één seizoen meegedaan met Fleerbouwstijlen en de limburgse Groevers. Oeh. Het klinkt heel spannend. Ja, ja, ja, goed. Ik zoek zelf ik woon in Maastricht, dus... Uh, ja. We hebben genoeg groeven staan, dus ik loop zelf onder de grond heel graag. Waarom? Ja, ja. Dus het is wel heel donker en nat en uh, een beetje eng? Nou ja dat, ja, dat is niet... Het is misschien wat vochtig, maar dat is alles donker. Ja, mijn land bij je, hè? Mm -hmm. Dus gewoon met de zak allemaal met een mooie Petromax-lampje rondlopen. Ja, het is zo Ja, ja, hoe moet ik het zeggen? Je hebt daar geen mensen, of je komt er weinig mensen tegen. Ja. Lekker rustig. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. En, je, je houdt niet zo van mensen? Ja, dat wel. Maar ja, goed, als ik in de natuur wandel wil ik toch nog rust hebben. Er gewoon niet zo'n hoek mens mensen om je heen. Ja. Als ik het zo persoonlijk mag zeggen. <laughs> nou, dan moet je dus afdalen in een Limburgse groeven. Ja, nou ja, mij boeit ook het ondergrondse landschap. En wat, wat, wat vind je daar dan zo fascinerend aan? Sporen, sommige zijn ingestort, al. Hè? gewoon ja, natuurlijk, of gewoon ja, gewoon ingestort. Het is gewoon ja. mooi. Het is, ja, het is moeilijk te beschrijven als je het niet kunt zien, maar uh, sommige zijn een hele mooie uh, werkgrond. wat gewoon uh, ja, gewoon gestopt met uh, mijn blok te breken. Je ziet er gewoon schitterend uit. Echt, het is een soort architectuur, De vormen die je niet kent. En... Ja, zo kun je het best omschrijven. Nou ja. Mooie ondergrondse architectuur. Maar je hebt één seizoen, heb je vleermuizen geteld? Ja, dat klopt. Maar, want ik heb wel eens een, zo'n bioloog hier in, uh, bij Kazloen over de vloer gehad... en die vertelde mij toen dat dat soms heel angstaanjagend kan zijn. Omdat je, als het dan donker is, dan vliegen ze om je kop... en je hoort ze niet, je ziet ze uh, niet, je hoort ze wel. Dus ja, nou, laat ik het zo zeggen. Af en toe, als ik door de groeven heen loop... Ik, uh, Meestal, uh, ze, als ik ze tegenkom, zijn ze in het algemeen aan het slapen. Want het slaapseizoen begint zo in uh, september tot april. Dan ja. komen we wel nog wel eens tot mei blijven hangen. En daarna gaan ze eigenlijk naar buiten, dan zitten ze in de bossen. Maar ik moet ja. zeggen, als ik in de zomer onder de grond doe, kom ik zelden een vleermuisje tegen. Oké, okay. en in welk seizoen telde jij ze dan? Uh, meestal is dat uh, tussen uh, januari en februari dat ze worden geteld. En dan, en dan zijn ze dus gewoon, dan hangen ze, zoals je zegt? Ja, die hangen lekker aan, aan het plafonnetje. Oh, ja. Sommige hangen gewoon aan op het plafond. Uh, de ene hangt tegen de wand aan. Uh, Eén soort heeft die wel weer meer toch. Uh, dat is gewoon, ja, dat is per vleermuis of per soort gewoon verschillend. Ja, ja. Nou, dat is dus eigenlijk heel makkelijk dan. Nou ja, goed. Het interesse voor mij er is gekomen om, uh, ik loop al jaren onder de grond in. Onder de grond door. Alleen, ja, je ziet altijd een vleermuis hangen. Alleen je weet, zeg maar even niet het, het, het, of het nou een paar vleermuisjes is of een. Uh, wat voor een soorten dus, want je hebt niet één soort die had, dan weet ik wat hoeveel soorten. En in Limburgse Magelgroeven komen er, dacht ik, vijf of zeven voor. Ja, ja. En, en heb, je toen, heb je daar toen wel een cursus in gehad? Nee, ik, ik ben één keer op een uh, ledenavond geweest van het SOC, die is vrij toegankelijk. Ja. Uh, SOC staat voor studieondergoed onder onze kalksteengroevers. Ja. En uh, daar was dus een oproep geplaatst dat ze wel mensen wilden konden, gevolgd uh, mee wilden tellen, mochten ze zich opgeven. Ja. Nou ja, we hebben niet lang bedacht en die raak opgegeven. Ja. En dan ben ik een paar groeves mee geweest, ja, dan rij je gewoon met die mensen mee. En die zeggen, die laag je dan uit waar je moet oplaten voor een vleermuisje, hoe je ze kunt herkennen. Alleen het is wel moeilijk. Kijk die aan het plafond waar ik zeg maar op oog hoog, die kan ik redelijk goed. Maar uh, som, meestal zitten ze ook in het plafond en dan zou je ze dan echt met de verrekijker moeten bekijken met het licht erop doen. Ja, en daar heb ik toch wel veel moeite mee gehad. Ja, ja. Zo, zo makkelijk is het dan toch niet om echt uh, de vleermuizen te, uh, te, ik te zien? Daarom als ik het goed uh, uitspreek. Uh, wel, en uh, hoe vaak ga je nou ondergronds? Ja, vroeger ging wat elke week, maar de laatste tijd ga ik niet meer zoveel. Maar meestal is, zeg maar, traditie is toch de vrijdagavond eigenlijk... dat je toch onder de grond gaat. Ja, en, maar er zijn er nog wel meer mensen. Want als je, als je, als je ja. spreekt van een traditie, dan ben je dus niet de enige... Ja, nou ja, moet ik het uitleggen. Hier in uh, Zuid-Limburg, in Belgisch-Limburg, uh, daar is nog eenmaal Mergel. En er zijn heel veel blokken gebroken. Dus Er is een behoorlijk wat labyrinth ontstaan onder de grond. En ja, het is nou eenmaal, ja, volksport wil ik het niet zeggen, maar het is nou eenmaal gewoon een traditie dat er gewoon veel mensen graag onder de grond lopen. Ja, ja en op een of andere manier is vrijdag de bergloopavond. Waarom, weet ik ook niet, maar dat is nou eenmaal zo. En met, met zoveel zijn jullie dan? Ja, ik loop niet graag alleen onder de grond, dus ik ben meestal een vriend of drie, vier man zijn we gewoon onderweg. Hm. En hoe lang blijf je dan uh, beneden? Ja, tot we geen zin meer hebben. En, lang... en ik loop gewoon rond. Het uh, kan oh. twee, drie, vier uurtjes zijn. Ah, okay. ja. Maar het kan ook makkelijk vijf, zes uur zijn, dat weet ik dus nooit. En, en, en ja, ja, nee... Nou ja, het is, het is ja, een, tegen, een soort tegenwereld, een wereld in negatief zou je kunnen zeggen, denk ik dan. Ja, zo zou je het ook kunnen schrijven. Ja. Mooi. Maar ja, je, je moet het goed zelf negen, maar hebben. Ja, dat ja. is eigenlijk altijd zo. Ja. Nou, dat begrijp ik. En de vleermuizen tellerij, die is er dan weer, weer blij mee dat er af en toe van dat soort mensen zijn die graag beneden ondergronds komen. Dat denk ik wel. Stefan Segers, dank je wel in ieder geval. Ja, en en dan, een gedaan. succes met het programma. Ah, ja, dank je wel, veel plezier. Ja. Jasper. Ja, oh, ik, ik, ik, ik had rode oortjes bij die vleermuizen. Ja, waarom? Nou, ik zie ze. af Ik woon in Amsterdam Westen, met een beetje, uh, polderrijk gebied. Ja. En daar zie ik ze gewoon nu al uh, echt naar uh, mugjes en uh, dingetjes uh, jagen. De vleermuizen zie je al? Ja, die zie ik al. Maar oh, ik zou ze zo graag binnen willen hebben. Maar. Ik, heb het over, ik, ik, ik wil beginnen over de aardhommel. Ja, is, de, is die goed? Ja, nou, die is prettig lief. Ja? Maar... De, de aardhommel is gewoon aaibaar. Is dat zo'n grote, dikke brombeer ja, waarvan iedereen, heen, iedereen heen, de, de, de tuin stuift? Ja, die, als je het als je in het huis hebt, denk je dat een helikopter uh, door je huis heen vliegt. Ja? Sorry, ik woon op een begane grond. Ik heb een, een, een, een, beetje een, een mooi terras met uh, wuivelend gras en met bloemetjes en dingetjes. Maar ik mis ze nu al, want het is zo koud. Ja, het is, het is fris. Maar... Het, is, het is heel koud, maar ik zie het, het, het, het, het vorige gesprek over die vleermuis vond ik er echt bijzonder. Ja. Maar ik mis gewoon die, uh, die, die hommels, die maar, aardhommels. Wanneer zijn aardhommels er? Ja, nou, de aardhommels komen denk ik zo... plus 21 graden komen ze uit hun holletjes. Ja. Dat zijn, zijn gravertjes, hè? Aardhommel. Ja, je moet mij alles uitleggen, hoor. want ik stijf ook de tuin uit als ze binnenkomen. Oké, okay, nou ja, goed. Een aardhommel. Waar, waarom denk je dat iets zo heet? Nou, ik vermoed dat hij een nestje maakt in de aarde. Iets met de aarde. Ja, oké. Okay. Je gaat zich ingraven... En als het warm wordt, dan komt hij naar buiten en dan gaat hij lekker uh, bestuiven. En lekker de plantjes uh, ja. leeglikken, van likken. Van, van de hommel. De, de, de hommel, een bij, hommel, verhaal. Ja, ja, nou ja. ja dat, dat ken ik, ja. Mm. Maar dit is een aparte variant. Ja, nou ja, ik, ik, ik ben een beetje van slag geraakt door die vleermuizen eigenlijk van oh. toen net. Nou, dat hoeft helemaal niet hoor, want we kunnen er ook gewoon mee ophouden. <laughs> Als je van slag bent, ja, dan hebben we er niks aan. Nee, maar die aardhommel, die kan je aaien. Maar is dat echt zo? Kan je aardhommels Dat doe jij ook? Jij, je... Ja, dat doe ik ook. Ik zit er gewoon op mijn tras en, en, zo... en die gaat er op zo'n dingetje. Dan kan ik gewoon lekker aaien. Maar je moet niet de vleugeltjes aanraken, want we hebben zuren aan onze vingers. Ja. En die kunnen die vleugeltjes dus weer beschadigen. Dus je moet het lekker tussen die oortjes. En dat vinden ze heerlijk. En wat, en wat doen aardhommels? Ja, waar, zijn, waar zijn ze voor? Volgens mij is het een beetje hetzelfde als de, de bij. Oké. Okay. Maar dan hebben we, de, we de, weer de, de, de, de... Er zijn vogeltjes hier in Amsterdam-West... en die denken zo leuk te zijn om op het dak een nest te gaan bouwen. Ja. En die flikkeren dan die kinderen gewoon elke dag uh, naar beneden, of kijken of ze kunnen vliegen. Dan hebben we het over de... de diep, diep. wat is nou de... met een lange snavel. Ja, daar heb je er wel een paar van. Ja, daar heb je een paar van. Maar goed, die nestelen dus op de daken van uh, in Nieuw-West. Omdat ze op uh, de, de, de polder er wordt gemaaid en alles. Dus ja. al die nesten gaan uh, kapot. Hmm. En die komen dus hier op het dak uh, en uh, ja, die flikkeren gewoon elk jaar uh, uh, hun kinderen naar beneden. Dus... Ja. Het is. Uh... Goed, ik wist niet dat aardhommels uh, aaibaar waren, maar dat is wel weer goed nieuws, vind ik, voor alle insectenhaters. Een bange... Ja, er zijn nee, dus mensen die... Nee, maar vleermuizen, die, die, die doen echt hun best. En uh, ja. spinnen ook. En, Natuurlijk, ja, ja, Nee, er zijn mensen die zijn benauwd voor aardhonden. En, en ik heb zes katten en die vangen dus ratten en, en uh, muizen. Dus. Ja, dat is weer een heel ander terrein. En het terrein. is uh, milieuvriendelijker dan een uh, rattenval met uh, gif, want ze eten ze ook op. Heel goed. Ze zijn, en ze zijn tevreden ook nog. Heel goed, Jasper. Ik dank je wel.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 Alan Clark um, is single van zijn album dat in mm, deze maand is uitgekomen. Generation Love Revival. Dat is een hele natuurlijke boodschap. Let some air in. En dan kan de natuur ook weer gaan ademhalen. Ik lees op onze Facebookpagina dat er iemand is die al die blij is met het bericht... Um, in onze uitzending. Dat na 37 jaar, dat hij er eindelijk achter is gekomen... dat de libellen niet steken daar is hij 37 jaar bang voor geweest. Dus dat mysterie is dan weer opgelost. Dat is heel prettig. Dat kun je op onze Facebookpagina zien. En ik heb nog een gedichtje van Herman de Koning... waarin een, een beeld voorkomt van de libellen. Toestand. Zoals een grootvader van zijn kleinzoon houdt... zo legt beeldspraak ergens een arm omheen. Een beeld moet een paar maten te groot zijn, als een winterjas... Een beeld brengt werkelijkheid mee naar huis, zoals die grootvader zijn kleinzoon... wanneer zijn eerste meisje minder in de steek heeft gelaten. Gegeven zijn sukkelachtigheid en mededogen. Werkelijkheid probeert te mogen. Zoals een steen in het water in zijn kringen mag blijven. Zoals ik ooit boven de hero, riviertje in Frankrijk... een stuk of tien libellen zag verblijven in hun elle. Zie mij zien. Ik zie de wimpers stilstaan boven mijn ogen. Gedichtje van Herman de Koning. Ja, ik had het natuurlijk ook kunnen vragen, want ik heb wel gezocht naar poëzie over libellen. Nou, dat is nog knap lastig. Dat vind je niet meteen, en zeker niet in ruime mate. Maar misschien heeft u suggesties, dan kunt u dat natuurlijk altijd nog door bellen of mailen. Wij gaan zometeen plaatsmaken voor de EO. Die gaan natuurlijk aan de andere kant van twee uur vrolijk door met deze nacht. En met nog veel meer uh, verhalen van luisteraars en contact onderling. Ik weet eigenlijk niet wat het onderwe onderwerp is van de EO. Want ze zitten namelijk in een ander, ander pand. Dus wij kunnen dat nu niet even vragen. Ze zitten ergens bij de NCV volgens mij in huis. Maar wij zitten dan weer bij de NOS. Zo werkt het in Hilversum. Maar goed, zij gaan in ieder geval uh, zometeen door. En morgen heeft Frank Dumos als gast... Uh, een econoom die ook een soort trendwatcher is, Wim Davidsen. Uh, die is ook heel erg vertrouwd met de uitzendbranche. Nou, is de, als het goed gaat in de uitzendbranche, gaat het dan ook goed met de economie. Wat zijn eigenlijk de vooruitzichten? Dus morgen zal het gesprek gewoon over de waan van alle dag gaan. Of mag ik dat niet zeggen? In ieder geval de economie van vandaag. En hoe de crisis op te lossen. Wij stonden er een beetje buiten. Wij stonden ook letterlijk buiten. Met onze poten in de modder om te kijken naar...